4 uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 20 mensen omgekomen bij bomaanslagen. Tientallen mensen raakten gewond. De dodelijkste aanslag was in een Sjiitische wijk in het noorden van de stad. Sinds april is het sectarisch geweld opgelaaid in Irak. De laatste dagen wordt er op verschillende plaatsen in het land hevig gevochten tussen regeringstroepen en sunnitische opstandelingen. Een paar dagen na Oud en Nieuw heeft vuurwerk toch nog een slachtoffer gemaakt. Een jongen van 13 uit Hoofddorp is gisteren zwaar gewond geraakt door vuurwerk. Hij is met ernstig letsel aan zijn hand naar het ziekenhuis gebracht. Vuurwerk mag op Oudjaarsnacht tot twee uur worden afgestoken. De politie onderzoekt om wat voor soort vuurwerk het gaat. In Portugal is voetballegende Eusebio overleden. Hij wordt gezien als een van de beste en sportiefste voetballers aller tijden. Zijn hele carrière speelde Eusebio bij Benfica. Zijn bekendste bijnaam was de Parel van Mozambique, waar hij is geboren. Eusebio overleed aan een hartaanval en werd 71 jaar. De verkiezingen in Bangladesh zijn op veel plaatsen uitgelopen op rellen en geweld. En er zijn zeker 13 doden gevallen. De belangrijkste oppositiepartij heeft de verkiezingen geboycott. Omdat zij niet meedoen aan de verkiezingen is de partij van premier Hassina al verzekerd van de overwinning. Bangladesh kant al jaren met politiek geweld. Afgelopen jaar kwamen daardoor honderden mensen om het leven. Bij gevechten om de stad Bor is een generaal van het Zuid-Soedanese leger omgekomen. Dat meldt de BBC. Volgens de Britse omroep liep de hoge militair in een hinderlaag. Bor is in handen van de rebellen. Het leger probeert al dagen de stad in handen te krijgen. In buurland Ethiopië onderhandelen de partijen ondertussen over een staakt het vuren. Het weer steeds meer bewolking en vanavond gaat het regen en waaien. Aan de wadden hard tot stormachtig. Morgen waait het nog steeds en dan blijft het bewolkt en regenachtig. En het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemiddag, we zijn over de helft van deze zondagmiddag langs de lijn... met onder meer volleybal. Het is een laatste strohalm... Maar ook strohalmen tellen soms. Maarten Tip, de volleyballers van Nederland tegen Cyprus. Op weg naar uh, misschien wel de beste tweede van al die WK-kwalificatiepools. Voorlopig uh, de voorsprong in set met 1-0 en de voorsprong in de tweede set van 8 tegen 3. Dus het lijkt de goede kant op te gaan voor Nederland. Er wordt gebasketbald in de Nederlandse competitie tussen de nummer 2 en de nummer 1. Zwolle, Groningen, Leon -Kersten spelers staan op het veld om te beginnen aan de tweede helft. En zien met mij op het scorebord staan dat de rust was. 29-33, het voordeel van Groningen. En Zolle zal vooral aanvallend beter moeten worden. Zeker als je maar 12 punten scoort in het tweede kwart. Zo direct ook aandacht voor de NK Marathon schaatsen in Dronten. De wedstrijd bij de mannen. Ik my best to notice.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 sign is vital my hands are cold and i'm on my knees looking for the end De Killers met Human. De mannenwedstrijd van het Nederlands kampioenschap Marathonschaatsen in Dronten... had eigenlijk al een paar minuten bezig moeten zijn. Maar er is een speciale belangrijke en beladen reden dat dat nog niet het geval is. Sebastian Timmerman, wat zie jij nu? Het overlijden natuurlijk van Sjoerd Huisman afgelopen maandag. 27 jaar jong en het is indrukwekkend wat er nu gebeurt na de minuut stilte die uh, eerst in acht is genomen door het uh, peloton, mannenpeloton 52a-rijders. En uh, nou, zo'n 3000-man uh, publiek gaat het uh, peloton rond... met uh, twee grote borden met daarop foto's van Stuart Huisman. Het uh, is emotioneel. Zijn ploeggenoten van uh, Radson Elko Ginstal van die ploeg... rijden uh, of reden, want ze staan inmiddels weer stil, reden voorop. En nu gaan dan uh, de jasjes uit... en uh, gaat het Nederlands kampioenschap zo meteen beginnen over 155. De Iedereen met uh, rouwbanden rondom de linkerarm en een groot aantal rijders heb ik mij ook laten vertellen rijdt uh, onder het uh, pak van hun ploeg met uh, een t-shirt met erop het Superman-logo, de S. Waaraan, ja, wat, wat ook eigenlijk het teken was van, van Stuart Huisman. Hè. Zijn voornaam begon ook met, met de S-Superman logo. Met daarop ook zijn naam van Stuart Huisman. Gary Heckman, een van de twee grote favorieten. Heeft uh, uh, dat logo ook op zijn uh, pak laten uh, naaien. Rijdt dus met dat logo, logo zichtbaar van voren. En zo gaat het peloton vertrekken. En zal het net als bij de dames eerst een uh, groot aantal ronden ja, verwerken en aftasten worden. Het publiek staat ook toe te kijken en ik merk het bij mezelf ook van wat voor wedstrijd uh, gaat dit worden. Een groot uh, en hopelijk mooi in memoriam voor uh, de jongste leden maandag overleden Sjoerd Huisman. Het Nederlands kampioenschap marathon schaatsen voor de heren is uh, begonnen. Twee grote favorieten dus Gary Hekman en Arjan Stroet in gaat NK over 150 ronden. Nederlandse handbalmannen wonnen vanmiddag de WK-kwalificatiewedstrijd... tegen België met 27-21. Belangrijk voor Oranje, want dat houdt daarmee kans op het wereldkampioenschap. En op de eerste plaats in deze pool. Richard van der Maade spreekt met een van de mannen van Oranje. Ja, Bobby Schaag, het staat op het scorebord 27-21. Net als donderdag een verschil van 6, maar nu in jullie voordeel. Wat was beslissend vandaag? Ik denk dat we met veel meer beleving in de dekking stonden vanaf het begin. En uh, we maakten ook ja, veel meer tempo naar voren. We hadden op de video al gezien dat we eigenlijk best wel traag speelden in België. En we hadden we, ja, ons uh, zelf voorgenomen om ook gewoon nu veel meer tempo te spelen. Omdat daar veel meer ruimtes ligt. Als, als we hun in de dekking terugbrengen met uh, de aanvalspelers, dan uh, liggen er veel kansen. Dat ging in het begin heel goed. Een handbalwedstrijd duurt 60 minuten. Jullie hebben ze inderdaad stuk gespeeld, want in de laatste tien... Stortte België eigenlijk in. Wat dat betreft tactisch plan geslaagd. Ja klopt. Aan het eind zag je er gingen ballen hoog over het doel. En Mike kon er een paar vangen. En ze wisten eigenlijk niet meer waar ze het zoeken moesten. Ja en uh, dat was eigenlijk ook uh, hoe het uh, ons voorgenomen hadden. Dus het pakte in die zin heel goed uit. Het was een beetje jammer dat het nog heel spannend werd. Doordat we wat tijdstraffen hadden. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat we wel verdiend uh, gewonnen hebben met 6. En het is natuurlijk mooi dat we nu ook een uitdoepend meer hebben. Ja, en je bent weer helemaal terug in de race. Ja, klopt. Als we nu in Griekenland winnen, dan staan we er heel goed voor. En Dat is dan ook het doel. En dat is niet eenvoudig, voor alle ploegen niet, om uit een keer te winnen. Daar gaat het nu om. Lukt Nederland dat een keer, ja. denk je, tegen Griekenland? Ja, het zou mooi zijn als wij de eerste zijn die nu de uitwedstrijd winnen. Dus, uh, ja. Ik denk het wel. We hebben hier laten zien dat we die Grieken aankunnen. En eigenlijk vrij eenvoudig gewonnen en daar wordt het natuurlijk wel heel anders, maar ja, waarom niet? Jullie waren wel gebrand, hè? want het was natuurlijk een uh, vervelend weekje. Je verliest toch heel ruim in België. Dan kom je terug in je hotel, dan zijn al die kamers daar leeggeroofd. Er wordt gewoon ingebroken in jullie, uh, in jullie hotelkamers. Ja, klopt. Dat was wel even... Nou, we kwamen terug van de wedstrijd. En toen uh, ja, ik kwam ik mijn kamer binnen en ik zag al meteen dat het alles overhoop lag. Autosleutels waren weg. En, uh, ja, bij mij is mijn laptop gestolen, bij Nicky Verjan auto. En maar nog heel veel spelers laptops. Terwijl we wel alles goed hadden afgesloten. Dus natuurlijk, uh, ja, dat was even naar, maar dat is nu weer vergeten en achter de rug. We hebben Hopelijk is alles er straks nog als we terugkomen. Was een auto van de club? Uh, nee. nee, hij had hem gekocht. Ai, ja, dat is zonde. Ja, dat ja, is echt uh, heel naar, maar ja, kan niks meer aan doen. Twee wedstrijden nog tegen Griekenland en tegen Israël. De eerste plaats is het doel om de play-offs te halen. Die play-offs, zeg jij, kan met deze toch vrij jonge, onervaren ploeg? Ja, tuurlijk. Ik denk het wel. We hebben tegen Griekenland al laten zien dat we kunnen winnen. En in Israël hebben we eigenlijk een beetje net als in België iets te veel fouten gemaakt. Waar we iets te veel onder de indruk van hoe hard ze spelen. Maar ik denk dat we dat thuis ook beter kunnen. Ja, zijn we, eh, waarom zouden we dan de play-offs niet kunnen halen? Dan krijgen we waarschijnlijk wel een hele zware tegenstander. Maar dat is alleen maar mooi. Zondag tot slot de finale hier opnieuw in Sittard. Dan moet het de apotheose dan moet het gaan gebeuren. Ja, het zou mooi zijn. Maar we moeten eerst daarvoor winnen in Griekenland. Eh, om, om hier dan die finale te spelen. Dus is wel het wel doen natuurlijk. Dat zei Bobby Schagen. De Nederlandse handballers hebben nog kansen op de wereldkampioenschappen. Dat geldt voor de volleyballers ook, Maarten. Maar die kans is wel heel klein. En eigenlijk nog ook niet echt in eigen hand meer. Nou, in eigen hand in ieder geval niet. Want uh, ze zijn, uh, om beste, bij de beste nummers 2 te horen... zijn ze afhankelijk van uh, al die andere pools... Uh, wat ze wel zelf kunnen doen is de wedstrijd tegen Cyprus winnen. De eerste set werd gewonnen. Dat ging heel moeizaam. In de tweede set uh, lijkt het lek boven. Daar staat het nu 17-9 in het voordeel van Oranje. De wissels die door Edwin Bennen werden toegepast... Uh, in het verloop van of in de slotfase eigenlijk, van de eerste set. Janik van Haskamp, de spelverdeler. En Tony Krolis op de diagonaal zijn blijven staan. En uh, ja, met die jongens in de ploeg loopt het gewoon wel lekker aan de Nederlandse kant. Je ziet ook dat van Haskamp gewend is om uh, met de midden Thomas Koelewijn te spelen. En Koelewijn komt ook uh, in één keer meer dan scoren toe. En zo uh, loopt het allemaal toch wat uh, degelijker en wat makkelijker bij Oranje. Hoewel er nu even een uh, mooi punt is van uh, Cyprus. Een mooie ace van uh, Christosomu. Het zijn allemaal van die mooie namen aan uh, Cypriotische kant. Maar uh, ja, het verschil is ruim zeven punten. Dus uh, ook dit uh, moet Nederland uiteindelijk gewoon gaan uitspelen in de tweede zet. En dan het vervolg uh, van de wedstrijd ook even vakkundig uitspelen. ja En dan is het afwachten wat, die andere nummers twee, uh, wel, wat de nummers twee in die andere pool gaan worden en hoeveel punten ze hebben. Wonder met Sir Duke. Einde van de tweede set. Nederland-Cyprus. Maarten. 24-13 de stand. En uh, Cyprus pakt een puntje mee. Het wordt dus 24-14. Maar tien punten verschil. Een uh, heerlijk ruim verschil. En uh, dat gaat Nederland natuurlijk afmaken in de komende punten. Een batterij aan setpoints. En het moet gezegd worden. Nederland speelt uh, overtuigend in deze set. Yannick van Haskamp als speelverdeler. Is weer terug bij Oranje. En uh, verdeelt het uh, spel lekker rustig. Weet zijn mannen te vinden. Zoals nu uh, Dick Kooi. Alleen daar zit net even een, Grieks, of een Cypriotisch blokje tussen. En zo probeert Cyprus aan te vallen. Nederland neemt erover. Jorna met de setup die hij overneemt. Achterover. Maar weer wordt hij van de grond gehaald. En zo blijft Cyprus toch nog even meedoen in deze wedstrijd. Nu dan de mogelijkheid met Koelewijn. Die dan vervolgens afgefloten wordt, of eigenlijk wordt Van Harskamp afgefloten... omdat hij te lang contact heeft met de bal. En dat betekent toch weer een puntje voor Cyprus. 24-15 wordt het dan, maar geen nood natuurlijk... want het kan nog alle kanten op met Nederland. Het foutje dus van speelverdelen Van Harskamp... die terug is bij Oranje nadat hij een tijdje niet voor het Nederlands team wilde spelen... Um, ja, er was wat oneenigheid. Uh, sommige spelers wilden niet met elkaar spelen. Waren niet eens met het beleid van de bond en van de bondscoach. Maar dat is allemaal uh, glad gestreken. En nu is Van Haskamp er dus gewoon weer bij. Economides, de man met de prachtige naam. Speelverdeler van de Grieken. Serveert de bal uit. En dat betekent de beslissing in deze set. Nederland wint de tweede set. Overtuigend uiteindelijk nadat het moeizaam ging in de eerste set. Toen was het 25-21. Nu 25-15. Op naar de derde set. Die hopelijk ook binnen de 20 minuten gespeeld zal zijn. Het Marathon Schaatsen. Het Nederlands kampioenschap in Dronten. Sebastian, vroeg je af wat voor wedstrijd je krijgt. Als er net een zeer gewaardeerd lid van de toch kleine schaatsfamilie is overleden. Heb je het antwoord al? Nou, nog niet echt. Het begin was, was wel gelaten. En nu eigenlijk, of sinds, sinds de ronde of twee, drie... zien we dan dat het een, een wedstrijd begint te worden. Uh, Na nou, dus een erg gelaten begin met uh, de eerste aanval van Frederik Nauta. Een ploeggenoot van uh, Stuart Huisman. Daarna Nick Uithoven, die even een uh, paar meter uh, voor het peloton uitreed. En toen kwam er een pittige demarrage van Mats Stoltenborg uit uh, Hoofddorp. Van het uh, team Angenend. Nou, dan hoef ik niet te vertellen wie daar de ploeg ploegleider van is. Trouwens nog een sponsorloos uh, ploeg. Henk Algenens zoekt al het uh, hele seizoen naar een uh, nieuwe hoofdsponsor. Is, het hem nog, is hem nog niet gelukt? En dit is eigenlijk de eerste demarage als we bijna 20 ronden hebben uh, afgelegd van de 150 ronden die er in totaal gereden moeten worden van die Mats Stoltenborg. Niet echt een van de topfavorieten maar wel een rijder zeg maar die je kunt plaatsen in het lijstje uh, met outsiders. Want het is wel een rijder die we dit seizoen al meerdere keren in uh, de cupwedstrijden in de aanval hebben gezien en dat hij ook wel tot de gevaarlijke klanten behoort. Dat zie je dan ook wel terug in het peloton, want daar is het Jorrit Bergsma... die het gat in nou zo'n anderhalve ronde tijd nu aan het dichten is. Dat doet hij samen met Bob de Vries onder andere daar ook bij. En zo gaat Matt Stoltenborg teruggepakt worden door de ploeggenoten van Arjan Strutega. De sprinter die al vier keer in zijn carrière Nederlands kampioen is geworden... en die ook een van de grote favorieten is dus voor deze wedstrijd samen met Harry Hekman, zeg maar de lijst als het gaat om meeste overwinningen dit seizoen. Zowel Hekman als Struitinga won vier wedstrijden. Stoltenborg is tot de orde geroepen. En zo hebben we de eerste echte demarrage in dit Nederlands kampioenschap gehad. Om nog 128 ronden te gaan in Dronten. Het peloton dus compleet onder aanvoering van een van die topfavorieten. Onder aanvoering namelijk van Arjan Stroetinga. Jeroen Koster is opnieuw aangeschoven. Die heeft vanmiddag gekeken naar de wereldbekerwedstrijden Veldrijden in Rome. Eerder hoorden we al dat Marianne Vos niet won. Werd voor de derde keer op rij tweede in een wedstrijd achter de Amerikaanse Campton. Uh, Jeroen, uh, bij de mannen hebben wij tegenwoordig Lars van der haar. Als zeer belangrijke kans hebben bij wedstrijden. Is ook leider in het wereldbekerklassement. Hoe ging het vandaag? Ja, van de haar ook tweede. Dus twee keer tweede in Nederland. Dan denk je, ja, tegenvallend. Maar het was een geweldige prestatie. Je moet je voorstellen, overigens waren er op die verlaten paardenbaan nu toch gauw 300 toeschouwers. Dus het decor was iets minder troosteloos. Maar was het was niet ging regenen. familie? Het was natuurlijk alleen maar familie. Want in Italië bekommer <laughs> niemand zich om veldrijden. Uh, het ging regenen, het ging waaien. Het waren echt wel uh, zware omstandigheden. En Lars van de Haar had een dramatische start. Na één ronde lag hij dertiende op ruim 20 seconden. Ja, ik, ik gaf er niets meer voor. Ik denk, oeh, daar gaat hij. Want de man die tweede staat, de Duitse Philip Walsleben in het algemeen klassement, die zag dat. Hè? Het is een parcours, draaien, keren en iedere keer als je omkijkt zie je hoe ver uh, je concurrent zit. Hij zag de slechte start van Van der Haar en die Duitse dacht, ik ben er vandoor. Die probeerde een gat te slaan, dat lukte hem niet. Walsleben moest een inspanning bekopen en Van der Haar naar en uh, halverwege stond hij vijfde in de wedstrijd. Wel 35 seconden omdat Niels Albert er vandoor was gegaan. Albert, klasse apart vandaag. Maar Van der Haar, seconde na seconde krabbelde hij terug samen met Sven Nijs. Die ook in de achtervolging moest. Die een nog slechtere start had. Maar Van der Haar wordt uiteindelijk tweede in de wedstrijd. Die een enorme inhaanslag was voor hem. Een enorm, hele wedstrijd. Enorm knap dus. En wat betekent dit voor het klassement met nog één wedstrijd te gaan? Het betekent dat die kleine van de Haar wel eens de eerste Nederlander... sinds zijn ploegleider in 2004, Richard Groenendaal, euh, euh, zou kunnen zijn. Ik hou een slag om de arm. In feite is hij dat, want hij kan ongeveer op zijn achterwiel gaan rijden... over twee weken in Nomme. Hij Als heeft een nou voorsprong mist. nu van 63 punten. En al, normaal gesproken kan dat niet meer fout. Groenendaal in 2004 won als laatste Nederlander het eindklassement van de wereldbeker. Maar toen won hij geen enkele wedstrijd. En Van der Haar, ja, die wonnen gewoon al drie. En Nommé is echt een parcours dat op zijn piepkleine lijf is geschreven. Maar respect voor zijn tweede profjaar rijdt hij echt fantastisch. Hij gaat de wereldbeker winnen. En wie weet wat hij kan bij het WK in Hoog Rijden op 2 ja, februari natuurlijk. Sowieso een fantastische prestatie. Hoe uh, goed is het als je dat op waarde moet schatten? Want je vertelde straks bij de vrouwen... Marianne Vos vinden wij toch de beste veldrijdster van de wereld. Die uh, uh, rijdt niet alle wedstrijden van de wereldbeker. Is dat bij de mannen anders? Gaat iedereen daar vol voor de eindzegen in de wereldbeker? Of zijn daar ook al mensen die zich nu al inhouden... of die aan het opbouwen zijn richting het WK? Nou, de verschillen zijn veel kleiner. Dus bijvoorbeeld Sven Nijs die verprutste zijn allereerste wereldbeker in oktober... Die zetten dan gelijk een streep door. Die denken: Ja, dit klassement kan ik nooit meer winnen. Ik richt mij op bijvoorbeeld de Super Prestige. Uh, of op andere klassementen. Maar het wil verschil in is: in dat... principe wel graag die wereldbeker. Natuurlijk, maar het verschil is: bij de mannen is daar natuurlijk heel veel geld te verdienen. Sven Nijs krijgt 8000, 9000 euro startgeld bij andere crossen. Omdat het de grote Sven Nijs is. Dat geldt voor de vrouwen natuurlijk niet. En de mannen hebben veel klassementen waar ze uit kunnen kiezen. Maar de wereldbeker is en blijft het belangrijkste. Het is wel zo dat bijvoorbeeld Nijs ook denkt van ja, ik, ik was vorig jaar wereldkampioen. Ik verbaasde iedereen. Nijs gaat nog twee jaar door. Die weet heus wel, het moet gebeuren in hoge rijden als ik weer een keer die trui heb. Daar staan de sponsors voor in de rij. Want Nijs tekent ondanks zijn leeftijd van 36 gewoon voor twee jaar weer een dik contract. Ja. Nou is het voor de Belgen een beetje zo zoals het bij ons zou zijn als Bart Swings wereldkampioen allround schaatsen wordt. Hoe kijken ze daarnaar dat Lars van der Haar nu 1 staat? Nou, in het begin vonden ze het wel mooi. Hè? Richard Groenendaal die werd altijd gedoogd als de buitenlander. Hè? Want er was de, de Vlamingen tegen de rest. Bij alle wedstrijden kreeg Groenendaal startgeld. Ze zagen hem graag komen, want anders was het maar een onder Het is nog steeds een onder Filip Walsleben, de jonge Duitser, of bijvoorbeeld Stibar, de jonge Tsjech, die het zo goed doen en deden, spreken vloeiend Vlaams. Ja, je hoort bijna niet het verschil tussen tussen Nijssel ja, en, de Nederlanders, en Nederlanders dat eigenlijk ook, toch? En de Nederlanders spreken hun eigen taaltje uh, yeah, en sommige wonen, wonen over de grens. Uh, Mathieu van der Poel, het grote talent, ja, die woont zijn hele leven in, in, in Vlaanderen. Dus het is een heel klein wereldje, maar ze zien heel graag dat het wat internationaler wordt. En dat komt ook omdat Koeksen, de nieuwe voorzitter van de UCI, heeft aangekondigd... ik ga weer een poging doen om het... Op de agenda van de Olympische Winterspelen te krijgen. Dat is poging nummer zes. En dat gaat hem niet lukken, want de lobby van de grote sneeuwlanden is veel te machtig. Oostenrijkers, de Zwitsers, die lachen erom. Fietsen in het gras, dat heeft niets met sneeuw. Streep erdoor. Het door. gaat ze niet lukken, maar. Ja, het IOC wil heel graag een grote bond als, als het uh, wielerbond. En bijvoorbeeld uh, ook de atletiekbond. Hè? Veldlopen willen ze eigenlijk wel graag. Want die bonden zijn ja. heel veel waard. Maar die in, die zin, in die zin vinden die Belgen het prima dat de Nederlander deze wereldbeker gaat winnen. Ja, ze zijn of, of kunnen allemaal, ze het niet hebben? Ze zijn allemaal wereldberoemd in Vlaanderen. <laughs> ja. Jeroen Koster, dank je wel. Het basketbal. De wedstrijd tussen Zwolle en Groningen. Leon Kersten. Zit net een beetje te overpijnzen hoe Zwolle dit eh, probleem gaat oplossen. Het probleem van 11 punten achterstand. We zijn net begonnen aan het vierde kwart. En, ja, het probleem is ontstaan direct uit de kleedkamer naar het derde kwart. Zoals Zwolle ook het eerste kwart begon. Veel te mak. En ineens stond er een gat van 11 punten. En daar rikte de ploeg eigenlijk dat hele derde kwart tegenaan. En nu ook dan in het vierde kwart. Ja, het, het is gewoon net iets te lief, net iets te, te gezapig. En Groningen op hun beurt. Die hadden eindelijk wat overleg in de aanval. paasen die bal een beetje rond. En pats boom. Dan is er een gaatje. En een mooi hoogtepunt was dat de jongeling Yannick van der Ark. De zoon van Albert van der Ark. Die speelt veel vandaag. Veel minuten of door de blessures bij Groningen. Maar die had me toch een geblokt schot. Die ging, Griner ging omhoog voor Zwolle. En die van der Ark die kwam aangelopen. Boem, bal tegen het bord. Hij pakt hem zo in zijn handen. En toen was het 45-50. Daarna zet Groningen weer een tussensprintje in. En, en, en met dat blokshot van Van der Ark is misschien wel alle... ja, van Zwolle in dat bord geboord. Het kan natuurlijk nog wel. We scoren net ook 48-57. Maar als je kijkt naar de kwartstanden die ze tegenkrijgen. Eerste kwart 16, tweede kwart 17 en derde kwart 24. Het aantal punten dat Zwolle tegenkrijgt loopt steeds verder op. En daar zit hem ook het probleem. Groningen heeft dan wat, ik zeg, wat meer overleg in de aanval. En dan is er toch wat makkelijker basketballers. Ze hebben ook iets meer talent. Groningen, eh, Zolle moet het wat hebben van het harde werken. Maar ja, er staan een paar spelers eh, op foutenlast. Met vijf fouten moet je naar de kant. En de hele wedstrijd hun topscorer, Justin Stommes. Die, uh, die heeft de hele wedstrijd al fouten last. Die heeft maar een paar puntjes. Die maakt gemiddeld 17 punten per wedstrijd. Volgens mij heeft hij er nu vijf. Ja, en daar zit hem aanvallend een beetje het manco voor Zwolle. Ik, ik weet niet wat Herman van de Belt moet doen. Misschien de zoneverdediging proberen. Dat heeft Groningen ook lang gedaan. Om het ritme bij de tegenstander te verstoren. Eh, Zwolle is niet echt de ploeg die naar de zoneverdediging grijpt. Ze hebben het één, twee keer gedaan in deze wedstrijd. Maar ja, dat werkte ook niet echt. Nu eh, één vrije opdraak van Groningen. En zien we dat de marge een klein beetje oploopt. Nog 8,5 minuten in de wedstrijd tussen nummer 2 Zwolle en nummer 1 Groningen. Stand 48-58. Betty Davis eyes She'll turn the music on you You won't have to think twice She's pure as New York snow She got Betty Davis eyes And she'll tease you She'll unhease you All the better just to please you She's precocious She knows yes and she know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 Later vandaag staat een gesprek gepland tussen vertegenwoordigers van president Kier en de oppositie onder leiding van oud-vice-president Machar. Een paar dagen na oud-nieuw heeft vuurwerk toch nog een slachtoffer gemaakt. Een jongen van 13 uit het hoofddorp is gisteren zwaar gewond geraakt door vuurwerk. Hij stak met een leeftijdgenoot vuurwerk af toen er iets misging. Gewonde jongen is met ernstig letsel aan zijn hand naar het ziekenhuis gebracht. De ander is verhoord op het politiebureau. Het is niet duidelijk wie van de twee het vuurwerk heeft aangestoken. En in de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn zeker twintig mensen omgekomen bij bomaanslagen. Tientallen mensen raakten gewond. De dodelijkste aanslag was in een Shiïtische wijk in het noorden van de stad. Daar ontploften twee autobommen tegelijkertijd naast een restaurant en een theehuis. Tien mensen kwamen bij die explosies om het leven. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En voor het weer is hier Gerrit Hiemstra. Ja, vanmiddag waren er prachtige ribbelwolken te zien. Ze kwamen vanuit het zuidwesten overdrijven. dat is een teken dat het weer gaat veranderen. Vanaf middernacht gaat het regenen. Eerst in Zeeland, later in de nacht trekt de regen naar het noordoosten. De wind wakker daarbij ook aan, draait naar zuid, tot zuidoost... neemt toe naar matig tot vrij krachtig bovenland... en krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. En dat laatste langs de kust en op het IJsselmeer. Vannacht is het bewolkt, dan regent het zo nu en dan. De minimumtemperatuur komt uit op een graad of 4 en wordt voor middernacht al bereikt. Want in de loop van de nacht stijgt de temperatuur. Morgen is er dan veel bewolking en ook dan regent het af en toe. In de loop van de middag kan het tijdelijk wat opklaren. En het is morgen uitgesproken zacht met een maximumtemperatuur van maar liefst 12 à 13 graden. Verder staat er morgen ook veel wind. Uit het zuiden tot zuidwesten, matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer nog steeds krachtig tot hard windkracht 6 tot 7. En na morgen blijft er een afwisseling van droge perioden en perioden met regen of buien. Afhankelijk blijft het nog zacht, maar tegen het eind van de week daalt de temperatuur naar een graad of 7 overdag en s'nachts een paar graden boven nul. Radio 0. Dat de Nederlandse volleyballers hun WK-kwalificatiewedstrijd... tegen Cyprus gaan winnen, daar twijfelen nog zeer weinig mensen aan. Maar het moet met 3-0, Maarten Tip. Ja, en het zal uiteindelijk wel met 3-0 gaan gebeuren... maar het is nu weer 13-13 in de derde set. en. Ja, je hebt toch het gevoel dat Nederland af en toe een beetje flegmatiek in het veld staat. En denkt, joh, het komt allemaal wel en we gaan dit wel even winnen. En je zou willen dat ze een tandje hoger schakelen. Dat ze het gewoon even snel afmaken. Want misschien dat dat soort punten ook nog kunnen gaan meetellen. Maar goed, uiteindelijk zal die 3-0 er wel aankomen. Want nu is er weer één puntje verschil in het voordeel van Oranje. 14-13, hoewel de, Grieken, of de Cyprioten komen weer terug. 14-14. En zo is het toch nog een soort van spannend. Maar zal het uiteindelijk, denk ik, toch wel 3-0 gaan worden. Het NK Marathon schaatsen op kunsteis in Dronten. Sebastian Timmerman. Daar ja, kijken we naar een kopgroep. Een uh, mooie kopgroep. Negen uh, coureurs zijn uh, weggereden. Het uh, begon allemaal met de ontsnapping van uh, Weermat Stoltenborg. een van de eerste aanvallers van de dag. Dus Kreeg Kevin Floris met zich mee. Pim Kazemier. Ingmar Berga uit uh, de grote bamploeg. een van de twee grote blokken in het marathon schaatsen. Dus ook in deze wedstrijd. Het is vaak bam tegen Van Werven. Nou Berga rijdt voor die bamploeg. En Van Werven heeft met Rick Smit ook iemand mee. Jouka Hogeveen. En de sloten uiteindelijk nog bij aan Joch. Om uit te over Marcel van Ham en Sander Kingma. Betekent dus negen man weg. Met de twee grote blokken dus ook vertegenwoordigd. Maar die groep krijgt eigenlijk geen ruimte. Want ik zie dat het verschil langzaam maar zeker wordt goedgemaakt. In eerste instantie door een kwartet. Dat is dan wel interessant. En dan zien we Jan-Maarten Heideman in ieder geval bijzitten. Goed. Jan-Maarten Heideman met Bart de Vries. Betekent dat Van Werven nu drie man heeft in die kopgroep. En dat is dus de ploeg van Gary Hekman. Hekman zit in het peloton en dus dat er drie ploeggenoten nu in een kopgroep zitten. Dat waren er in eerste instantie negen. Het zijn er dus nu twaalf daar uh, vooraan. Want er zijn er in totaal drie bijgekomen. En Zo maken nog meer enkelingen op dit moment met nog 101 ronde te gaan. We zitten dus bijna op een derde van dit uh, Nederlands kampioenschap. Maken nog een paar uh, enkelingen zo. één voor één de oversteek. Kijk ik in het peloton. Waar zitten uh, de andere renners van uh, de bandploeg? Er dus uh, zitten er twee redelijk achterin. Dat lijken me een Bergsma te zijn. En uh, Arjan Struttega. Zij zit een beetje achterin. Betekent dat aan de voorzijde nu uh, Bob de het Bob de Vries moet zijn die de oversteek pro ook probeert te maken naar die kopgroep toe. Want uh, dat is dan de enige resterende coureur uit die bandploeg. Bergma ook die uit die ploeg rijdt op dit moment op kop. En het was inderdaad Bob de Vries die de oversteek op dit moment maakte. Kopgroep breidt zich verder en verder uit. Zijn er een stuk of 17. Zo'n beetje denk ik als ik het zo uh, schat en even afga op de speaker. Die op dit moment een meter of 60 vooruitrijden voor het peloton als we een derde hebben gehad van dit Nederlands kampioenschap. Want we hebben nog 100 ronden van de 150 ronden te gaan. Wie is er na vandaag koploper in de basketbalcompetitie? Zwolle of Groningen? Leon Kersting. 3,5 kwart lang gaf ik mijn geld aan Groningen. Maar wat uh, Zwolle nu doet komt helemaal uit het niets. Maar ze staan wel voor en ze knokken voor iedere bal. Nu 64-60. We komen van 48-58. Wat Zwolle deed was 11-0. En ik zat toen te overpijnen. Wat moet Zwolle doen? Een zonneverdediging, Dat deden ze inderdaad. En Groningen mentaal heel zwak. Kregen 11-0 om de oren. En uh, ja, nu is het 64-60. Vier punten in het voordeel van Zwolle. En Groningen verspeelt weer de bal. In hun onstuimigheid. Om iemand te vinden die uh, controle heeft in deze wedstrijd. Nou, dat heeft op dit moment helemaal niemand bij Groningen. En Zwolle heeft, zoals dat dan zo mooi heet, het momentum te pakken. Maar het is nog 3,5 minuut. 64-60. Zonder van met een jumpertje. Die raakt de achterkant van de ring. Rebound door Duryceau voor Groningen. Maar die gaat op de bal staan. Raakt hem kwijt. Raakt hem niet kwijt. Houdt hem vast. Wil dan een timeout aanvragen. Want dat zag ik, maar dat mag niet in Nederland. En dan is het een sprongbal. En dat betekent dat de bal naar één van de partijen gaat. Zo te zien naar Zwolle noemen ze dan een sprongbal, maar die pijl gaat van links naar rechts, zodat iedereen evenveel de bal krijgt. Nou Zwolle, die, die, die hebben ineens, ineens, echt ineens uh, het licht gezien in hun eigen hal, aangemoedigd door het publiek dan. Maar dat was ook zo, zo muisstil als muisstil maar zijn kan toen ze tien punten achter stonden. Dat hele derde kwart was er ja, niks aan de hand, echt helemaal niks voor Groningen. Speelde speelden eigenlijk vrij soeverein, Scoorde punt na punt, 24 in een kwart tegen Zwolle. Dat... ...toch een goede verdediging zou moeten hebben. Heeft, zeg maar wat de waarheid is. In ieder geval in dat laatste kwart gaat het een stuk beter. 64-60. Heeft Groningen nog maar drie punten gemaakt dit kwart in zeven minuten basketbal. Maar Williams, dat is een Nederlander, Leon Williams... ...die verspeelt de bal. Internationaal geworden deze zomer bij het Nederlands team. Nog drie minuten in deze wedstrijd. Wie wordt de koploper? Dat is de vraag. Rolf Bekkering nu. Die voor Groningen scoort. Heel simpel. Een lay-up aan de rechterkant van het bord. 64-62. Uh, het scorebord staat vol met lampjes. Met spelers met persoonlijke fouten. Vooral bij Zwolle. Dus die moeten oppassen. En uh, Herman van der Belt heeft gegokt. Door met name Stommers met zijn vier persoonlijke fouten in het veld te laten staan. Dat vierde kwart. En Stommers gaat nu omhoog. Maar die haalt de ring niet. Pak wel zelf de rebound. Moet hij oppassen voor de persoonlijke fout. Ja, dat is het verschil. Hij mist eigenlijk een lay-up. Maar vecht zich tussen drie spelers van Groningen door om de rebound te pakken. Nu aan de andere kant Ewoud Kloos. Die ja, de spelers van Groningen, daar waren de drie, niet voorbij komt. En dan is Groningen 1, 2, 3 aan de andere kant. Nog 2,5 minuten. En het raast nu op en neer. Maar Zwolle staat wel voor. 64-62. Beside you, one heart, one dream, it'll be there beside you in your finest hour. Come, rain, come, shine. This is your story, it's yours and mine on the road to glory in your darkest hour. The 'cause you're doing it your way. De vorige Olympische winterspelen die van Vancouver One World One Flame van Brian Adams. Slotfase, derde set, Nederland-Cyprus. Maarten. Ja, dan moet je af en toe een keer diep zuchten, want Cyprus heeft een puntje voorsprong bij 21-20. En uh, nu zal Nederland toch echt even weer dat spel van de vorige set moeten laten zien... om weer terug te komen in de wedstrijd. Het eerste puntje is in ieder geval daar, de gelijke stand. 21-21 dankzij Wietse Kooistra. Op maat bediend en zo kan hij hem uh, lekker hard binnenslaan terwijl ook het uh, Cypriotische blok nog niet gesloten is. En dan proberen er nog een paar man achteraan te gaan die hem dan uiteindelijk niet kunnen krijgen. En dus uh, is de service bij Nederland en is er ook weer een gelijke stand. De service van Tony Krolis. Keihard. Weer moeite aan de kant van Cyprus. Maar er komt een aanval uit. Geremd in het Nederlandse blok. Van Haskamp opent dan weer op Krolis. Die slaat de bal uit. En onderweg zat daar niemand aan. En dat betekent weer een puntje voor Cyprus. 21-22. En uh, ja, dan had het toch op passen geblazen. Tony Krolis uh, niet helemaal in topvorm uh, met dit soort punten natuurlijk. Eén puntje verschil. Uh, 21-22 dus als uh, Economidis serveert. De man met een mooie naam, de speelverdeler van Cyprus. Om zijn ploeg weer uh, op gelijke hoogte te brengen. Dat lukt niet, want ook dit puntje krijgt uh, Nederland mee. 22-22 is dan uh, de gelijke stand. En zo uh, gaan we langzaam richting het einde van deze set. Voorlopig uh, dus de gelijke stand van 22-22. Zwolle tegen Groningen is een basketbalwedstrijd die alle kanten op gaat. Het is dan belangrijk welke kant het op gaat in de slotseconde, Leon Kester. En zo simpel is het. Nog 1 minuut en 2 seconden. 67-63. Een Tiller, de Amerikaanse spelverdeler van Zwolle. Schoot een drie de raak. En dat er drie aanvallen op rij gemist waren. Maar Zwolle drie keer op rij de aanval en de rebound pakte. Nu aan de andere kant Arvin Slachter. Misschien wel de beste speler in Nederland. In ieder geval de beste Nederlander die een drie raak knalt. 67-66. Hebben we nog 50 seconden te spelen? Arvin gaat gelijk naar de scheidsrechter toe. Hij zegt er moet gedweld worden. Want hij, kleeg, ja, of hij viel achterover of hij kreeg een klein duwtje. In ieder geval ligt er een plas Zwolle. ...op het veld, waardoor de man met het wel... ...of eigenlijk de jongen met het wel even op het veld gevraagd wordt. Want dat is natuurlijk gevaarlijk als het glad is op zo'n parketvloer ...zoals hier is Zwolle. Ja, in, ineens explodeert deze wedstrijd. Zwolle komt op voorsprong. Tiller die een drie punten scoort... ...die de hele wedstrijd nog geen bal heeft raak gegooid. En dan is het Arvid Slachter die zijn ploeg... ...zoals zo vaak in het verleden op sleeptouw neemt. Hij deed het de afgelopen jaren in Leiden. Maakte zijn kampioen in Leiden. Hij deed het daarvoor in Bergen-op-Zoom. Hij deed het in Rotterdam. Altijd was hij de man die uh, de die kastanjes uit het vuur haalde voor zijn ploeg op de belangrijke momenten. Het is gewoon een uitstekende speler. En hij is dit seizoen niet voor niets uh, naar Groningen gegaan. Hij wil daar kampioen worden. Daar doet hij niet zo moeilijk over. Hij vindt het heerlijk om in die hal in Martini Plaza te spelen voor meer dan 4000 man. Maar nu moet hij het doen in Zwolle met 1200 man. En staat hij achter met nog 53 seconden te spelen. 67-66. Nou, de scheidsreferentie. Complimenteert de beide dweilers dat de vloer weer droog is. Dan kan er weer gespeeld gaan worden. Ik ben benieuwd wat Zwolle doet. Want ze hebben enorm veel moeite met scoren. Vandaar ook de drie aanvallende rebounds net. Maar ja, als je niet scoort maar wel de bal pakt. Dan doe je het ook goed. Leon Williams, spelverdeler nu. Krijgt de bal bij zich. Wordt verdedigd door Cashmere Wright. Gewoon een Amerikaan. En dan kan Williams de bal opzij pasen. Komt op de kop van de driepuntslijn bij van. Die past naar links naar Stommers. De klok tikt weg. 10 seconden, 9 seconden. Stommers moet de schot nemen. En het is gewoon een stomschot. Veel te gehaast, onnodig. Ver van de basket. Rebound Groningen. 30 seconden. Groningen heeft de bal. Casney Wright gaat naar de ring toe. Gooit hem omhoog. Maar krijgt een fout op zich gemaakt. Nee! De scheidsrechter zegt een aanvallende fout. Nou, dat is een belangrijke call. 27 seconden nog en uh, volle krijgt balbezit 67, 66. Afloop horen we zo. Eerst even het volleybal. Nederland, Cyprus, het zal toch niet gebeuren dat, Maarten. Nou, het hoeft niet, want het staat nu 24-23 in het voordeel van Oranje. En meteen natuurlijk de time-out van Petros Kontos, de coach van de Cypriotische ploeg. Hij had nog een time-out over, dus die neemt hij nu. Maar tekenend was het net wel, hoor, de time-out van Nederland bij 22-23. Dat puntje voorsprong dus voor Cyprus, waarbij een paar spelers echt tegen elkaar liepen te schreeuwen van Nederland van het gaat niet gebeuren. En daarmee bedoelen ze natuurlijk van het gaat niet gebeuren dat we deze set gaan verliezen. Want elke setverlies, ja dat kost je uiteindelijk uh, misschien wel het WK. Want Nederland wil graag de beste nummer 2 worden van al die pools bij elkaar. Nou ja, dan kun je geen setverlies meer permitteren. Want Nederland heeft al drie sets uh, verlies. Dankzij de 3-0-nederlaag gisteren tegen Bulgarije. Wietse Kooistra serveert op het matchpoint voor Nederland. 24-23. Aanval terug van Cyprus. En die wordt helemaal verkeerd uitgevoerd en niet meer goed gepakt. En zo is de wedstrijd alsnog beslist 25. 2023 23 ook weer moeizaam in, uh, in deze set, in deze derde set. Maar uiteindelijk wel de 3-0 overwinning die Nederland zo hard nodig heeft. Als je moet zeggen, was het overtuigend? Nou nee, ja misschien even in de tweede set. Maar oké, okay, het is een overwinning en het is een 3-0 overwinning. Dat was nodig en vanaf nu wordt het afwachten wat de resultaten zijn in die andere pools. En dan nu echt het laatste stukje van Zwolle Groningen. Het zou bij de wedstrijd passen, Leon, als het nog heel spannend werd. Het is heel spannend. 67 66 25 seconden. Stom is op de vrije worplijn. Groningen heeft nu de tactiek van, omdat wij net misten, maken we snel een persoonlijke fout. Zodat de klok stil blijft staan. En de tegenstander maar moet zien dat hij die vrije worpen gooit Hebben wij dadelijk in ieder geval de bal. Dat is twee keer achter elkaar gelukt. Omdat ze nog niet de fouten last waren, moest Wolle dat twee keer doen. Stommers mist die tweede vrije worp. De rebound is wel voor Leon Williams van Zwolle. En via Groningen gaat de bal over de zijlijn, terwijl hij hem wil uitpassen. Ja, uh, daar staat Groningen even niet goed op te letten. Dan, dan, dan krijg je wat je wil. Hij mist een vrije worp. Maar dan moet je wel de rebound hebben. En Groningen heeft echt acht 30 minuten lang alle rebounds gepakt die ze moesten pakken. Maar in die laatste twee minuten pakt een aanvallende rebound Na aanvallende rebound. Ja, en dan wordt het toch lastig scoren als je de bal niet hebt in het geval van de Groningers. 21 seconden, 68-66. Ik neem aan dat Groningen gelijk weer een fout gaat maken om nog in balbezit te komen. Ik ben benieuwd alleen wie de fout maakt, want Slachter heeft de laatste twee fouten gemaakt. Dat is de belangrijkste speler die ze hebben. Die zullen ze niet zijn vijfde fout willen laten maken. En dan is het toch Arvin Slachter, denk ik, die zijn vijfde fout krijgt. Of is het Kashmir Wright? stonden met z'n tweeën. Eens kijken wat de scheidsrechter aangeeft. Hij geeft hem aan Cashmere Wright. Nou, dan mag er weer een speler van Zwolle naar de vrije worplijn. Dan zijn we 4 seconden opgeschoten. Na 20,5 seconden nu. En dan zit Tiller die uh, naar de vrije worplijn mag. Deze wedstrijd goed voor de twee vrije worpen. Allebei benut. Als je ze nu allebei benut is het wel voorbij. Maar mis je er één, dan blijft het uh, nog spannend. Die worp is onderweg feilloos. Dan is het nu drie punten verschil. Bij vier punten ja, moet je nog twee keer balbezit hebben. Dan kan je gaan voor een snelle score. En gelijk weer een speler van Zwolle uh, een fout uh, op hem maken. Zodat de klok stilstaat. Maar het is natuurlijk weinig tijd. En het is uh, time management. Tweede vrije worp ook raakt. Maar dat zal niet ontgaan zijn. 70-66. Wat gaat Wright doen? Cashmere Wright. Hij moet ruimte hebben om te schieten. Heeft hij niet. Paast de bal rond. En dan gaat de klok tikken. Wright wil voor de drie punter. Die wordt goed verdedigd. Die drie punten gaat over de ring heen. Is er een rebound voor Tiller. En dan kunnen we denk ik wel zeggen dat Zwolle deze wedstrijd zal gaan winnen. Want op Tiller wordt een fout gemaakt met nog 7 seconden. En die Tiller moet weer naar de vrije worplijn. En dan uh, toont Zwolle enorm veel karakter. Want ja, ze zaten eigenlijk geslagen in de hoek. Leek er totaal niet op dat ze zouden gaan winnen. Het was 48-58 met nog 8 minuten te spelen in het laatste kwart. Niets aan de hand van Groningen. En ineens de ploeg raakt het... Ja, hij raakt het gewoon helemaal kwijt. Helemaal kwijt. Ineens loopt Groningen helemaal leeg weg. Alle ja, de mentale vaardigheden uh, verdwenen hier onder het pakket. En dan zet Zwolle een 11-0 run neer. Wordt het van 48-58, wordt het 59-58. En daarna uh, ging Zwolle door... Het is nu 71, 66. Omdat Tiller die vrije raak schiet. Ja, dat doet er eigenlijk niet meer toe. Want in 7 seconden nog 6 punten maken. Ja, alles kan. Maar dit lijkt me onmogelijk. Tiller schiet ook de tweede vrije raak. Nou, dan moet die 3 punten nu ongeveer komen. En dan moet je een fout maken. En dan alle vrije worpen missen. Beckering gaat voor de lay-up. En die mist hij nog. Nou, laten we maar stoppen heren. Inderdaad. Zwolle wint. Heel verrassend toch wel. Ja, van tevoren had het gekund. Gezien de wedstrijd vind ik het verrassend. Maar ze winnen wel Zwolle van Groningen. 72-66. Dus terug aan de kop van de ranglijst van de Eredivisie. In Dronten is men zo'n beetje halverwege het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op kunstijs. Beide mannen, zoals. 75 ronden zijn er nog te rijden. En ik heb net een uh, indrukwekkend staaltje hardrijden gezien. De, van, uh, van de bandploegen van Jorrit Bergsma in het bijzonder. Er was een kopgroep van zes rijders. Erik Jan Kooijman, Bob de Vries. Uh, ploeggenoot van Jorrit Bergsma. Jan Maarten Heideman, Willem Hut, uh, Jochem Uithoven en Niels Mezu. En die groep die pakte een voorsprong van zo'n dikke halve ronde. Bijna drie kwart ronde uh, op het peloton. Toen zette Bergsma zich op de kop van het uh, peloton. Met daar direct achter Arjan Struttiga. En die reed in zo'n twee ronde tijd. Misschien waren het er drie, maar veel meer waren het er niet. Reed hij dat hele verschil in één keer dicht. Het was echt indrukwekkend om te zien. Jorrit Bergsma die op de lange baan uh, furoren heeft gemaakt. En zo nu en dan met dit soort staaltjes ook nog furoren maakt... in het marathonpeloton. Betekent dat Peloton gebroken is. Er waren 52 rijders aan het vertrek van dit Nederlands kampioenschap. Een aantal rijders heeft al opgegeven. Onder wie trouwens ploegenoten van Sjoerd Huisman, Douwer Bierma en Sjaak Schipper, ploeggenoten van de maandag overleden. Sjoerd Huisman hebben inmiddels de wedstrijd verlaten. In het eerste deel van het peloton zit nog wel Frederik Nauta, ook uit die uh, uh, Radson jinstal formatie in dat uh, donker zwarte pak. Hij zit nog mee en nu is het wederom uh, Bergsma op kop, Jorrit Bergsma en de bandploeg is prima vertegenwoordigd in dat eerste deel van dat peloton want ook gaat zit erbij, de kampioen van vorig jaar Ingmar Bergma zit erbij en ook Bob de Vries zit mee in dat eerste deel van het peloton. Maar ook hun grote uitdager Gary Heckman bevindt zich een beetje in het midden. In de buurt van Willem Hut en van Jan Maarten Heideman En zo zijn het die twee blokken weer tegen elkaar. Zie je ook terug in dit Nederlands kampioenschap. En achter die eerste groep van 26 met nog 72 ronden te gaan. Zijn het allemaal eenlingen die spartelen als het ware om terug te keren in die elite groep. Die helemaal uit elkaar gerukt is dus door het harde rijden van Jorrit Bergersmaat publiek begint zich ook iets meer te roeren nu we halverwege dit Nederlands kampioenschap zijn. Veel publiek trouwens hier in Dronten zijn er toch al zeker zo'n 3000 man. En die kijken dus naar een grote groep, 26 man die op dit moment een deel voor het andere deel van het peloton rijden met nog 71 ronden te rijden. Some soul. So Donkere muziek van Coldplay, dat was Atlas. Edwin van Kalker heeft het World Cup weekend bobsleeën in Winterberg niet goed afgesloten. Nadat hij teleurstelde in de tweemansbob en gisteren ook in de viermans... zette hij vandaag bij de volgende wedstrijd in de bob opnieuw een slechte tijd neer. Team van Kalker werd twintigste. En dat is zorgelijk een maand voor Sochi. Ik denk Edwin dat het een, uh, een weekend is dat je snel wil vergeten. Uh, ja, hiervoor zijn we niet uh, naar Winterberg gekomen. Dat mogen duidelijk zijn. Ik moet zeggen, eerste run... Vanaf start nummer 11 was een behoorlijke run voor deze week, stond de twaalfde. Nou ja, dan hoop je minimaal die plek vast te kunnen houden. Uh, ik weet niet eens wat de tweede starttijd was. Maar uh, ergens moeten we grote fouten gemaakt hebben, want we verliezen volgens mij heel veel tijd de tweede run. Uh, zonder dat je eigenlijk weet waar en uh, hoe. Nou ja, ook even net met die jongens uh, besproken. Uh, voelde geen hele grote schuiven zonder weg. Uh, tegelijkertijd gaf Arno wel aan dat hij het gevoel had dat hij misschien op de rem zat. Uh, ergens uit 19. Maar dat zullen we gewoon na moeten kijken. Uh, oh, daar kopen we nou niet zoveel voor. Uh, we hebben gewoon een klote resultaat. Ja. Het past een beetje in, uh, ja, in dit weekend, hè, waar eigenlijk niks leek te lukken. Uh, nee, het is niet uh, ons beste weekend. Dat, uh, dat klopt, ja. Kan je het een beetje verklaren? Nou ja, kijk, in de trainingen liep het ook niet fantastisch hier. En dan, uh, ja, dan ga je misschien wat meer zoeken en puzzelen. En, uh, ja, dat wil je eigenlijk niet. Maar uh, oh, goed, te worden is, uh, is gewoon beneden ons niveau. Uh, maar dat, dat merk je dus inderdaad. Dan loopt het al niet. En dat neem je toch mee, dat gevoel in een wedstrijd. Dan merk je het sportief eigenlijk ook wel. Ja, het wordt gewoon wat onrustiger. Ja, dan moeten we eens goed kijken, de race terugkijken, wat daar gebeurde en dan een uh, plekje geven en dan uh, naar St. Moritz toe nou. Ja, precies, een plekje geven, want dat moet wel snel gebeuren nu natuurlijk hè? Uh, ja, nou ja, we moeten ook niet uh, erger maken dan het is. We zijn geplaatst voor de Spelen en uh, daar moeten we het eigenlijk doen. Alleen, we maken het onszelf niet makkelijker zo. Nee, precies, maar ja, je wil natuurlijk ook niet als toerist naar die Spelen, dus je wil daar met een goed gevoel aan de start verschijnen. Bovendien, uh, de startlijsten, dat speelt ook nog een rol. Goede klasseerik is er nodig. Ja, nee, dat klopt helemaal. Uh, daar verliezen we wat op. Uh, maar goed, tegelijkertijd moeten we gewoon ons verbeteren en we weten gewoon dat we beter kunnen. Dat hebben we ook laten zien en daar moeten we gewoon aan werken. Ja. Wat zijn de lessen geweest van Winterberg? Dat we deze week niet te vaak moeten hebben. Ja, dat, dat klinkt vrij simpel inderdaad, maar heb je dingen waarvan je zegt, ja, dat, dat kan ik meenemen, daar kan ik wat mee? Nou ja, kijk, we zitten nu vrij dicht op de wedstrijd. Uh, we moeten dat eens even goed nakijken. Kijk, uh, Blessures helpen niet mee, het geeft toch allemaal wat onrust en uh, dat is weet je, het verhaal van het hele seizoen. Maar goed, tegelijk ook gegeven en die andere jongens doen het heel goed door die erin stappen. Maar goed, je ziet gewoon, het veld is gewoon heel competitief, ook bij de start. En je kunt er eigenlijk gewoon geen steekjes laten vallen. En uh, dat weten we. En daar moeten we aan werken. Ja. Dan heb je Sybrien Jansma, die uh, dus uh, met een blessure niet in actie kon komen. Uh, het liet zich aanzien dat het een beetje uit voorzorg was. Maar uh, ja, hij moet toch geonderzocht worden in het ziekenhuis. Hè? Ja, nee, die is voor de zekerheid, voor de check terug. En uh, ik hoop dat het, uh, dat het meevalt en dat hij uh, volgende week weer inzetbaar is. Ja, uh, is het alleen hoop of ga je daar eigenlijk een beetje vanuit? Nou, nee, we moeten gewoon afwachten wat er uit die onderzoeken komt. Komt. Kijk, we kunnen heel veel willen, maar nogmaals, het draait uiteindelijk wel om te spelen en uh, daar, moeten we gewoon, daar moeten we er staan. En als dat een weekje lange rust inhoudt, dan, dan wordt het een weekje lange rust. Ja, een weekje lange lus, rust, maar ja, je gaf ook wel aan, je wil vastigheid hebben in die bop, dus uh, het is natuurlijk wel heel nadelig voor je. Ja, maar ja, het leten kapot maken, hebben we helemaal niks aan. Maar ik wil maar zeggen, het zit tegen. Het zit deze week even tegen, maar het kan volgende week zo weer anders zijn. Edwin van Kalker houdt het positief. Hij werd twintigste vandaag dus in de viermansbob. En de zege in Winterberg ging net als gisteren... naar de wereldkampioen, de Duitser Maximilian Arndt, Hij hield na twee runs een marge van 23 honderdste over... op zijn landgenoot Friedrich. Met de Duitsers zit het dus wel goed richting de winterspelen van Sochi. Nederlands kampioenschap, marathon, schaatsen. Sebast, hoe staat het ervoor? Nog 56 ronden zijn er te rijden en het lijkt een chroniek te worden van een aangekondigde massasprint. Tenminste, ja, mag je het noemen? Ja, wel 37 man nog bij 1. Dat is een groot deel van het peloton. Oorspronkelijk bestond dat uit 52 rijders... En voorlopig strand elke aanvalspoging. Nu is het weer Bob de Vries uit de bandploeg. Die probeert om weg te komen. We hebben een poging gezien. Ook gek genoeg van Aljan Struetega. Had ik niet verwacht. Ik had wel verwacht dat Struetega zich een beetje weg zou steken. En dat hij alles zou gokken op een massasprint. Nu dus zijn ploeggenoot Bob de Vries in de aanval. Drie man licht weg. Want hij heeft twee rijders achter zich aan. En dan een meter of vijftien daarachter. Het peloton 55 ronden nog te rijden in dit Nederlands kampioenschap. Drie man is weg op die Bob de Vries. En de afloop zo direct na vijven in het laatste uur van deze middag van Langs de Lijn. En de rest langs de lijn. Oh, hey. Nieuws heeft een nieuw geluid. Goedenavond, hartelijk welkom. Een nieuw jaar, een nieuw geluid hier op Radio 1. Op dit tijdstip, dit is de dag. Elke dag van zes tot zeven avonds. Dit is de dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.